Het is zes uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Enkele Iraakse en Turkse grensposten zijn nu in handen van Syrische opstandelingen. Bij de aanvallen op de Iraakse posten werden 21 Syrische grenswachten gedood. Op videobeelden is te zien hoe Syrische strijders langs de Turkse grens op douanegebouwen klimmen. Intussen heeft de Syrische burgeroorlog geleid tot een vluchtelingenstroom uit de hoofdstad Damascus. In Madrid zijn betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Ze protesteerden tegen onder meer de verhoging van de omzetbelasting. Toen het onrustig werd, greep de politie in. Agenten schoten onder meer met rubberkogels. Ook in zo'n 80 andere Spaanse steden werd tegen de bezuinigingen gedemonstreerd. Microsoft heeft voor het eerst verlies geleden. In het tweede kwartaal omgerekend 400 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak is een miljardenafboeking op een online reclamebedrijf. Dat bedrijf werd een paar jaar geleden gekocht, maar leverde niet genoeg op. Vorig jaar maakte Microsoft in het tweede kwartaal nog bijna 5 miljard euro winst. Amerikaanse militairen mogen voor het eerst in uniform meedoen aan een cape ride. Het ministerie van Defensie staat toe dat ze meelopen in een tocht in San Diego. De beslissing wordt gezien als een volgende stap in de homo-emancipatie in het Amerikaanse leger. Voor meer dan een miljard moslims begint vandaag de ramadan. In Nederland is die zojuist begonnen. Moslims moeten volgens de Koran een maand lang vasten... van zonsopgang tot zonsondergang. Doordat de ramadan nu in een periode met lange dagen valt... is dat voor veel moslims extra zwaar. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden... in verband met de grote brand op een industrieterrein in Egmond aan den Hoef...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 Een hele morgen. Het is vrijdag 20 juli. De ramadan is begonnen. Straks een pleidooi voor een cao die ramadan proef is. Natuurlijk zijn we in Syrië. Van Van Horen is nog steeds in Damascus. Zijn we blij mee, maar ook de grote internationale nieuwsstations, Zoals CNN, de BBC en Al Jazeera zijn blij met hem. We horen hem overal, maar straks ook gewoon op Radio 1. En het Europese voetbalseizoen is begonnen met een aantal knotschekken uitslagen. Waaronder een 4-4 gelijkspel van Vitesse. En als we Arnhem noemen, noemen we ook maar meteen Nijmegen. Vandaag namelijk de laatste dag van de wandelvierdaagse. Verder hebben we deze uitzending nieuws over Dow Chemicals in Terneuzen. En tijdens de sportzomer natuurlijk ook uitgebreid aandacht voor de Tour. De laatste etappe, de knecht die beter is dan de meester. En we bellen met Lieve Westra. Wat wil je allemaal nog meer? Tot maar liefst 10 uur is dit het NOS Radio 1 Journaal. We beginnen met het nieuwsoverzicht. Syrische rebellen hebben aan de grenzen met Turkije en Irak een aantal grensposten ingenomen. Op beelden is te zien hoe ze op douanehuisjes klimmen en hoe portretten van president Assad worden weggehaald. Lang leven de rebellen uit Aleppo en Idlib... zegt deze opstandeling bij een grensoverhang met Turkije. Het is niet duidelijk of het Syrische leger de grensposten zelf heeft verlaten... of dat ze er zijn weggejaagd. Ondertussen proberen steeds meer mensen de hoofdstad Damascus te ontvluchten... vanwege de aanhoudende gevecht al daar. Correspondent Sander van Horen. Wat je, wat je ook tegelijkertijd ziet... is dat nog altijd heel veel mensen een veilig heen komen proberen te zoeken. Uh, Taxibusjes die helemaal volgeladen... Ergens naartoe rijden. Ik eh, hoorde verhalen zelfs van mensen die gingen naar homes toe of old places, omdat het daar nu. Rustiger schijnt te zijn dan hier in Damascus. Vandaag is de laatste dag van de VN-waarnemersmissie in Syrië. Of die wordt verlengd, is nog niet duidelijk. Daarover kon nog geen overeenstemming worden bereikt. De Veiligheidsraad stemt later vandaag over het voortzetten van de missie in Syrië. En diezelfde VN-veiligheidsraad werd gisteren ook gesproken over de aanslag op een bus met Israëlische toeristen woensdag in Bulgarije. Die aanslag werd scherp veroordeeld. The members of the Security Council condemn in the strongest terms the terrorist attack aimed at Israeli tourists, they express their deep sympathy and sincere condolences to the victims of this heinous act. To their bij de aanslag in de plaats Burgas kwamen zeven mensen om het leven. De lichamen van de omgekomen Israëliërs zijn vannacht gerepatrieerd. De auto's die gebruikt zijn bij de aanslag op het gemeentehuis in Vaalre... die zijn gestolen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er zijn twee auto's achtergebleven op de locatie. En dat betreft een zwarte golf en het gaat om een blauwe Volkswagen Bora. En uit het onderzoek is gebleken dat beide auto's gestolen zijn... De Zwarte Golf is gestolen vanaf de Veneslaan in Eindhoven en de blauwe Volkswagen Bora is weggenomen vanaf de Wielewaal in Gelderop. Het gemeentehuis in Walen brandde woensdagochtend helemaal uit, nadat het door de gestolen auto's was geramd. De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit. Honderdduizenden Spanjaarden hebben opnieuw gedemonstreerd tegen de harde bezuinigingen in hun land. In meer dan 80 steden gingen de mensen de straat op. Het altijd ons en we zijn de situatie die er nu is. En het niet is, protesteren we. Wij kunnen ook niets doen aan onze economische situatie, zegt deze ambtenaar. Die vindt dat er oneerlijk wordt bezuinigd. Grote demonstraties waren in Madrid. Daar liep de betoging aan het eind van de avond zelfs uit de hand. De politie schoot met rubberkogels op de demonstranten. Daarmee is een aantal mensen gewond geraakt. De bezuinigingen in Spanje zijn de grootste ooit. Ze worden doorgevoerd onder druk van Europa. Nog meer nieuws over de Spaanse economie. Het Duitse parlement is gisteren akkoord gegaan met de financiële hulp... voor de noodlijdende Spaanse banken. Overgrote grote meerderheid in de bondsdag staat achter de noodsteun... van maar liefst 100 miljard euro. Met ja hebben gestemd 473 collega's. Met nein hebben gestemd 97 Mitglieder des Bundestages. Enthaltingen gab es 13. Damit is de antrag aangenomen. Duitsland is de grootste geldschieter van het Europese noodfonds. Het land neemt 30 procent van de noodhulp voor zijn rekening. Vandaag besluiten de Europese ministers van Financiën definitief over de Spaanse steun. Amerikaanse militairen mogen morgen meelopen in een Cape Pride-optocht in San Diego in uniform. Het is de volgende stap in de emancipatie van homos in het Amerikaanse leger. Organisator van de Cape Pride is dan ook enorm blij met het besluit. It's a really a great day of pride. A number of service members had made case by case requests to their command. Some have been approved, many were unapproved. But today's announcement from the Office of Secretary of Defense is een geweldig besluit noemt hij het. Veel individuele verzoeken van militairen om mee te lopen waren afgewezen. Maar nu mag het dus toch. Het ministerie van Defensie zegt wel dat het een uitzondering is. Het verbod op legeruniforms in homo-optochten wordt niet definitief opgeheven. Een jury in Londen heeft een politieman vrijgesproken... van doodslag op een krantenverkoper in 2009. Op beelden was te zien hoe de agent zijn slachtoffer... tijdens een demonstratie met een knuppel sloeg en tegen de grond duwde. De man stierf korte tijd later. Zijn nabestaanden zijn verbolgen over het vonnis. After the un unlawful killing verdict at the inquest last year, we expected to hear a guilty verdict, not a not guilty verdict. It really hurts, but it's not the end. We're not giving up for justice for Ian. Waar de anders verwacht, zegt de stiefvader van het slachtoffer Ian. Maar we geven niet op. Hij begint nu een civiele procedure. De zaak van de krantenverkoper leidde in groot brittannië tot veel ophef. De politie heeft een man aangehouden in verband met de grote brand in Egmond aan de Hoef. Daar branden dinsdag vijf bedrijfspanden uit. De aangehouden man hield er in een van die panden illegale praktijken op na, zegt de politie. We hebben tijdens de, het onderzoek hebben we in, de, in de resten van het pand spullen gevonden... die duiden op de aanwezigheid van een hennepplantage. En de oorzaak van de brand die zijn we nog verder aan het onderzoeken. Het is dus niet duidelijk of de hennepplantage de brand heeft veroorzaakt. 41-jarige verdachte zit voorlopig vast. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 935 wandelaars uitgevallen. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar. Volgens de organisatie komt het door het slechte weer. Deelnemers van de Vierdaagse moesten gisteren onder meer over de beruchte, beroemde zeven weg Voor een feest voor de een en voor de ander wat minder. Ja, dat is veertje, he, gezellig. He. Dat is echt een ja, Hoe voelen die heuvels in uw benen en zo? Goed voor de vrouwenbillen, ja. hebben wij net besloten. Goed, dat zijn dus zeven billen. Ja, ja. ja, daardoor houden we het vol. U ziet ze beter worden. Precies. Het is echt zwaar. Ik vind het een martelgang, maar ja, het is, uh, het is wel de moeite waard. Vandaag is de laatste dag van de Vierdaagse. De lopers gaan via Overasselt en Kuik naar de Eindstreep. De bekende via Gladiola. De slagerszanger Norbert Berger van het duo Cindy und Bert is overleden. Duitse volkszangers stonden in de jaren zeventig vijf keer in de Nederlandse top 40. En hun grootste hit in Nederland was dit: Immer wieder Santa. Immer komt die Ik hoor die spielen. Ja, Cindy Honsberg. Ze traden nog regelmatig op. Ondanks trouwens ook nog in Nederland. Norbert Berger overleed in Düsseldorf. Hij was 66 jaar oud. En tot slot dan het beursnieuws. Wall Street eindigde de graadmeters allemaal in de plus. De Dow Jones-index won 0,3 procent. Nasdaq sloot 18 procent hoger. De hogere koersen kwamen met name door een aantal goede kwartaalcijfers... van technologiebedrijven. IBM deed het zelfs zo goed dat het bedrijf de winstverwachting... voor dit jaar naar boven toe heeft bijgesteld. En dat goede nieuws maakte in Azië kennelijk geen indruk. Want in Tokio staat de Nikkei-index na een paar uur handelen... op een licht verlies. En dat dit was het is een met Bert van Sloten. En dat was het nieuws zegt Hans. Nu tijd voor de muziek. Carrie Berlow, de nu 41-jarige zanger van Take That... die krijgt op 5 november de Music Industry Trust Award. Dat werd gisteren allemaal bekendgemaakt door die organisatie. Sinds 1992 wordt deze award uitgereikt aan Britse artiesten... die zich inzetten voor goede doelen. Eerdere winnaars zijn onder andere Elton John en Tom Jones. I'm still, handing from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute, I'll Start over again. I know you wanna be my soul.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 Bijna kwart overzet. Take, take that was dat. Dit is de laatste zomer dat de buitenlandse toerist ongestoord kan blowen. Per 1 januari wordt landelijk de wietpas ingevoerd. Amsterdamse koffieshophouders maken zich zorgen. Ze vrezen dat de illegale straathandel terugkomt zoals vroeger. Jos Vullings sprak erover met toeristen in de hoofdstad. In een koffieshop uh, in de Warmoestraat sta ik aan een tafeltje met uh, mijn twee heren. Er wordt hier een uh, zeer feestelijke toeter gebouwd van ruime 10 centimeter, er wordt nog even aan het vloedje gelikt en dan kan het feest beginnen. Maar de Wietpas, do you know the Wietpas? Yeah, I've just heard about it here today. And does it worry you? A worry, worry. I can understand why they implement it, but I think it's um, gonna hurt the tourism a bit. Uh, well, I guess uh, I'm just going to be at home then but I'm still going to tourists for the fun of it and Amsterdam is a beautiful city with or without the drugs That you would you won't come as much as now no that's correct now he's al minder komen misschien nog wel omdat Amsterdam een mooie stad is hij zat zo'n thuis in de in Sweden allemaal gaan kopen now the fik erin wordt geneleerd good good stuff yes it is everything is good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 Rethink. Denk er nog eens over na ah, Ivo. Ivo is dat, Ivo opstelt. In de bijdrage van Joost Vullings. Doodsbedreigingen, laster, smaad tussen Irakezen onderling die in Nederland verblijven. Een aanleiding is het opheffen van het tentenkamp twee maanden geleden in Ten Apel. Uitgeprocedeerde asielzoekers protesteerden toen tegen hun gedwongen uitzetting. Het resultaat was dat ze voorlopig nog even konden blijven en terug werden geplaatst in vijf asielzoekercentra. Maar een deel van de Iraakse gemeenschap wil radicale actie en bedreigt ondertussen de drie onderhandelaars van toen. Ik ben Ali Aziz, de woordvoerder van, van Irakese asielzoeker hier in Nederland. Ja, woordvoerder ook van de mensen die in de tijd in een tentenkamp hebben gezeten. Ja, ook woordvoerder van de tentenkamp InterAppel. Ja, u heeft in die tijd, uh, dat was allemaal in mei, he, heeft u allerlei gesprekken gevoerd met de Nederlandse overheid. Vertel eens? En ook in gesprek gehad met de minister Leers. Ja, en dat resultaat was dat die uh, uitgeprocedeerde asielzoekers die zitten nu. Die 250 Irakisch die zitten nu in, in vijf uh, asielzoekerscentra. Ja, die mogen voorlopig ook daar blijven. Ja, dus jullie waren met z'n drieën, hè? want we zitten hier met drie mensen. Jullie waren alle drie. Traden jullie op namens uh, die asielzoeker? Ja, uh, we zijn alle, alle drie uh, de, de, de woordvoerders van die Irakse asielzoeker. Meneer Alani is de hoofdonderhandelaar, en uh, meneer Hadi al dat is zijn assistent. En ik ben een onderhandelaar, maar tegelijkertijd ben ik de woordvoerder van uh, Iraakse asielzoeker in Nederland. Ja, ja.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 Alim publiceert op de website van IraqiRefugee.org En zij proberen ons af te persen met creëren van verhalen die helemaal niet waar is. Hmm.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 Uh, resultaat die wij bereiken, een akkoord die wij bereiken met de heer Liss. Voelt u zich ook bedreigd?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 Op zijn U heeft de aangifte gedaan hiervan, hè?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 dat wij daar, een, een, daar onder lijden, dat ja. wij misschien doodgaan. Waarom zoekt u de publiciteit hiermee met dit verhaal? Nou ja, want ik, ik, wij hebben een probleem. Wij zijn niet veilig. Wij hebben een bescherming nodig. En daarom wil ik dit uh, aan de aandacht van de media brengen. Want ik ben een Nederlandse burger en ik, ik verdien gewoon een bescherming. Ik wil gewoon beschermd worden. Ik voel me nergens meer veilig. Politie Utrecht en ook de directeur Migratiebeleid van het ministerie... die bevestigen de aangifte. We vinden het zorgelijk, zegt directeur Heida... van het directoraat generaal Vreemdelingenzaken. Maar de beveiliging moet lokaal geregeld worden, zegt hij ook. Politie is ondertussen nog bezig met het vertalen van de website... uit het Arabisch. De bijdrage was van Jeroen de Jager. mama rolled out of bed and she ran to the police station. When papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Or what did mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground, every time my name gets mentioned.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 Zie je me een julie of dan bad i schoolyard Zie je me een julie of dan bad i schoolyard 1972, hè? Me en Julio, down by the school yard. Paul Simon was dat. Het NLS Radio 1 now Sport. Bradley Wiggins wint de tour, maar ploegenoot Christopher Froome is de beste. Dat was de uitkomst van de laatste bergetappe in deze ronde van Frankrijk. Terwijl de Spanjaard Alejandro Valverde de etappe won, reden de twee skyrenners gebroedelijk naar de meet. Froome maakte daarbij de sterkste indruk en had vooral moeite om Kopman Wiggins niet op afstand te rijden. Wat zal die Christopher Froome balen zeg? Want hij moet gewoon wachten op Bradley Wiggins. Zij zijn de besten in de achtervolging, want nu moet ook van de broek lossen. De anderen moeten er ook af. Het is Froome met Wiggins. En als die Froome die Wiggins niet bij zich had gehad... dan had hij waarschijnlijk in één streep kunnen doorrijden naar Alejandro Valverde. Christopher Froome eindigde uiteindelijk als tweede in dezelfde tijd als Wiggins. De enige overgebleven concurrent van de Sky-formatie, Vincenzo Nibali... die moest 18 seconden op het duo toegeven... Titelverdediger Kedal Evans die leverde bijna twee minuten in. En Pieter Wening was dit keer de beste Nederlander op ruim tien minuten van de winnaar. Ondanks dat hij veelvuldig voorin meereed, zag de Vries zijn laatste kans op een etappezege in rook opgaan. Nou ja, ja eh, voor mij persoonlijk eh, gaat het moeilijk worden om deze toer nog een rit te pakken. Maar ik hoop dat ik we nog wel eens vaker naartoe rijd. Dus, eh, maar eh, maar eh, het gaat ook niet alleen voor mezelf. uit. Als we met de ploeg gewoon een rit binnen, binnen hebben, dan, eh, of binnen kunnen krijgen, nog, dan, eh, dan ben ik ook heel tevreden. In het algemeen klassement. Heeft Bradley Wiggins een voorsprong van 2 minuten en 5 seconden op Froome en 2 minuten en 41 op de Italiaan Nibali? Na Amsterdam blijft de beste Nederlander op de 28ste plek. FC Twente heeft in de tweede voorronde van de Europa League... met 1-1 gelijk gespeeld tegen Inter Turku. En die komen gek genoeg uit Finland. De Vinnen kwamen via de Nederlander Pim Bouwman op voorsprong. Dus aan iets maakte na nou rust gelijk. Ondanks het teleurstellende resultaat... heeft Twente middenvelder Leroy Fair... goede hoop dat de klus volgende week geklaard wordt in de return. Je probeert uh, de hele tijd de goal te maken. En komen één keer voor de, voor de goal. Eigenlijk met een afstandsschot. En uh, ja, hij vliegt er fantastisch in. Alleen... Uh, ze verdelen gewoon met man en macht. Je hebt, uh, je hebt genoeg kansen gehad. Je hebt, uh, je hebt, er, uh, je hebt er meer moeten maken. En uh, ja, nu ga je met 1-1 naar Finland toe. Maar uh, ja, daar is het enige zaak om, uh, om daar te winnen. Vitesse uit Arnhem kwam ook in actie in die tweede voorronde. In Bulgarije werd met 4-4 ja, ja, gelijk gespeeld tegen Lokomotief Plovdiv. Volgende week wachten de thuiswedstrijd in Arnhem. Rafael Nadal, Nadal heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen. De Spaanse tenniser die in Londen zijn titel zou verdedigen... heeft te veel last van een knieblessure. Spanje moet nu op zoek naar een nieuwe vlaggedrager, want Nadal zou de ploeg over twee weken voorgaan... tijdens die openingsceremonie. Ook een andere titelverdediger ontbreekt op de Spelen... namelijk wielrenner Samuel Sanchez. Die zal niet aan de start verschijnen bij de wegwedstrijd. Spanjaard is nog onvoldoende hersteld van een schouderblessure... die hij opliep in de Tour de France. Aan een honkbal. De Nederlandse honkballers hebben tijdens de Haarlemse honkbalweek verloren van een Amerikaans talententeam. De ploeg van bondscoach Brian Fairley ging met het kleinst mogelijke verschil onderuit. Het werd 0-1. Radio 1 Het NOS-journaal ik zeg goeiemorgen tegen Mark Visser. Goedemorgen Bert. Enkele Iraakse en Turkse grensposten die zijn in handen van Syrische opstandelingen. Bij de aanvallen op de Iraakse posten werden 21 Syrische grenswachten gedood. En op videobeelden is te zien hoe Syrische strijders langs de Turkse grens op douanegebouwen klimmen. In Madrid zijn betogerslaags geraakt met de politie. Ze protesteerden tegen onder meer een verhoging van de omzetbelasting. Toen het onrustig werd, greep de politie in. De agenten schoten onder meer met rubberkogels. Ook in zo'n tachtig andere Spaanse steden werd tegen de bezuinigingen gedemonstreerd. Amerikaanse militairen mogen voor het eerst in uniform meedoen aan een gay pride. Het ministerie van Defensie staat toe dat ze meelopen in de tocht in San Diego. Dat is voor de eerste keer, zegt het Pentagon. Toch wordt deze beslissing gezien als een volgende stap in de homo-emancipatie in de VS.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 De NOS, het Radio 1-journaal op deze zender, Radio 1. Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice die noemde het een zwarte dag... in de geschiedenis van de Verenigde Naties. En dat zei ze vanwege de Russische en Chinese veto's... tegen een resolutie die Syrië op, Syrië op de knieën moest dwingen. De strijd is verhevigd en een eind lijkt nog niet in zicht. Steeds meer Syriërs ontvluchten hun land. Naar Jordanië, naar Libanon, naar Turkije... Na de verwoeste aanslag van woensdag op het gebouw van de Syrische Veiligheidsdienst zet het regeringsleger steeds zwaardere wapens in en is ook de hoofdstad Damaskus niet meer veilig. De opstandelingen vechten minstens zo hard terug. De internationale wereld staat opnieuw met lege handen. Zelfs een resolutie over economische sancties haalde het niet. China en Rusland houden voet bij stuk. Een VN-resolutie zal de deur, net zoals bij Libië, openzetten naar militair ingrijpen. En dat is voor de twee grootmachten absoluut geen optie. De Russische VN-ambassadeur Turkin noemt het een dubbelzinnige ontwerpresolutie die gisteren voor hem lag. De strafmaatregelen van de VN zijn alleen gericht op de Syrische regering. En dat beantwoordt niet aan de realiteit van dit moment in Syrië. ...en geen realiteit van de hele situatie in de De Duitse VN-ambassadeur ontkent in alle toonaarden... ...dat de VN uit is op een militaire interventie. De resoluiting zou niet hebben gegeven voor een militaire interventie... ...als sommige verhaal hebben. De resoluiting zou niet hebben ondergegeven... ...en de invoer Anan en in de observer-missie. Het is heel erg het land. Het zou Anan ondersteunen... The observers on the en het laatste dat we willen is het ondermijnen van het zespuntenplan van Kofi Annan en de waarnemersmissie op de grond, zegt de Duitse ambassadeur. Mr. President, today was an opportunity lost. History will show us the price that the people in Syria and beyond will have to pay. Een gemiste kans, zo noemt hij het afketsen van de resolutie. En de Syrische burgers zullen de prijs moeten betalen. De Britse ambassadeur sprak zijn afschuw uit... over het veto van Rusland en China. De laatste paar etmalen hebben ons laten zien... hoe groot de noodzaak is tot actie over te gaan... en de neerwaartse spiraal van geweld... waarin het land terecht is geraakt, te stoppen. De Amerikaanse ambassadeur Susan Rice vindt dat de VN-veiligheidsraad op alle fronten gefaald heeft. The Security Council has failed utterly in its most important task on its agenda this year. This is another dark day in Turtle Bay. Rice zegt te hopen dat er een moment komt dat Rusland en China stoppen met het beschermen van Assad. En dat dit moment snel komt. Oh, Dat dus de Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice. Na zeven uur hebben we contact met onze correspondent Bram Vermeulen... want die is bij de syrisch turkse grens... waar de vluchtelingenstroom ondertussen behoorlijk begint toe te nemen. Tot die tijd hebben we onder andere nog nieuws over FC Twente. Want FC Twente speelde in de tweede voorronde van de Europa League... met 1-1 gelijk tegen Inter Turku. Volgende week kunnen de Turkers zich herstellen... als in Finland de return op het programma staat. Na afloop van de wedstrijd werd er in Enschede weinig nagepraat over de wedstrijd. Nee, het ging vooral over de transfer van spitsen. Een aanval is namelijk driehand gewenst bij FC Twente. nadat eerder deze week Luc de Jong werd verkocht. Rob Verleur, onze verslaggever, informeerde bij voorzitter Joop Munsterman naar de laatste stand van zaken. Nou ja, als je weet, we zoeken uh, naar Spits en uh, naar een jonge en een wat ervarende spits. Omdat wij altijd die combinatie hebben gehad. En, uh, daar staat er wel één van aan te komen, ja. Maar goed. Is dat de jonkie of de, is, is dat de ervaren jongen? In dit geval is het de ervaren jongen, ja. Mag ik dan de naam laten vallen? Dimitri Booyakin? Ja, dat moet jij weten, maar ik bedoel, ik heb uh, uh, dezelfde spits beloofd... om nergens over te praten, dus daar hou ik me maar aan. Maar wanneer uh, wordt dat openbaar? Ja, als ze de zaak rond hebben. Is dat nog niet? Nee, dat is nog niet rond. En uh, Dan moet hij nog gekeurd worden en... Uh... Maar ja, ik hoop maar dat we dat morgenavond uh, allemaal rond hebben. Hoe is het met Lou Is dat moeilijk? Nou ja, in die zin moeilijk. Kijk, je moet natuurlijk wel eerst met Inter Milan praten... voordat je met de speler kunt praten. Maar de informele contacten, dat wil zeggen informele contacten, die zijn, uh, die zijn goed. Maar ja, ik denk natuurlijk uh, dat het half uh, een job wordt. Inter Milan is Inter Milan en ze hebben hem gekocht. Er zijn veel uh, andere uh, kapers op de kust... En daarbij uh, is de naam Twente, uh, heeft misschien een andere klank dan Sporting Lissabon. Is het ook zo, nu jullie Luc de Jong hebben verkocht voor naar nou, verluid 15 miljoen, jij is ongetwijfeld weten hoeveel het precies is geweest, dat iedereen denkt bij Twente is geld te halen? Ja, dat kunnen ze wel denken, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Want uh, iedereen weet ook dat uh, zo'n bedrag ook nooit in één keer binnenkomt. Dus wat dat betreft is dat allemaal maar betrekkelijk. Is het nu heel vervelend? Jullie zijn nu bezig. Het is nog steeds geen 31 augustus 000 uur dat het helemaal klaar is ja. dat we hier maar mee geconfronteerd blijven worden. Ja. Mooi vak, dit toch? Ja, maar ik kan me voorstellen als je een planning wil maken, dat je denkt van ja, wat is dit voor gedoe? Ja, maar ja, ik, dat vind ik altijd. Dan komt daarbij word je een van de klagers uh, van dit uh, binnen dit spectrum. En, uh, ja, take it as it is. En dat uh, is nou helemaal zo. En uh, daarmee moet jij goed omgaan. En uh, jij moet altijd be beter mee proberen om te gaan dan de ander. Dat lukt niet altijd. Dat hebben wij vorig jaar gezien. Toen uh, Brian Ruiz op het laatste moment vertrok. Aan de andere kant moet ik zeggen. Uh, <coughs> Zo'n Brian Ruiz hadden we ook niet kunnen vervangen hoor. Want het dak was ingestort. En dat kost ons 4, 5 miljoen. Nou, de banken waren toen niet bereid om ons nog te steunen. Dus ja, toen moesten we ook maar even 10 miljoen voorschieten. Dus waar uiteindelijk ook niks kunnen doen. Dus ik was blij dat je het geld had op dat moment. Ja, wat dat betreft, dus achteraf was het een geschenk. Ja. Joop Munsterman was dat in gesprek met Rob Fleur en Boeljakien. Dat is een oudspits van Ajax, ADO. Anderlecht heeft hij ook gespeeld En Castaños, dat is die jonge jongen... die destijds van Feyenoord naar Intermilaan ging. Met ook weer helemaal bij, ook als niet-voetballiefhebber. Wielrennen, wielrennen kijken, dat is populair. Wielrennen luisteren is populair bijvoorbeeld via de sportzomer, over wielrennen lezen, dat wordt ook steeds populairder. Sinds deze zomer bestaat het blad Soigneur. Veel foto's, veel verhalen, geen primeurs, maar meer de verhalen rondom de sport. Femke Hoogland zoekt deze dagen in de Tour naar verhalen. En Jos van, Joris van de Kennekhoff kwam haar tegen in het Village de Paag. Nee, maar vind je niet. Het is allemaal zo... Uh, het, het is allemaal, iedereen weet precies wat ze moeten doen. Iedereen weet ook precies waar wat is, behalve de gendarmes. Het is een fascinerend uh, evenement. Rondreizend circus. Het is hysterisch. En het is ook... Mensen zijn moe. Dat merk je ook heel erg. Na, na zo'n... Uh, ik kom net vers aan, natuurlijk. Zijn het dan zenuwen, dat haar? Als je dat vastpakt, je half lang haar, en dan, dan pak je dat vast... En dan maak je er zo'n staartje van en dan hang je hem zo over je linkerschouder. Ja, dat zijn zenuwen. En bezigheid. En het is ook wel lekker. Ja. Wat ga je vandaag doen? Ik ben gewoon aan het rondkijken. Dat is het vooral. En uh, ondertussen ontmoet ik mensen en spreek ik mensen. En, uh, en dat rondkijken vind... doe je ook tijdens het praten? Ja, het is fascinerend, vind ik het. En dat woord heb ik nu heel vaak gezegd. Dit is de finish. Mm -hmm. We kunnen er zo overheen lopen en er komen zo ook renners overheen. Ben je daarin geïnteresseerd wie als eerste komt? Um, um, ja. Nee. Ja. Nee. Wel algemeen klassement. Ja. Niet maar perfect. niet echt wat er vandaag gebeurt. Nee, anders had ik nu wel achter een televisie geplakt en was ik de koers aan het volgen. En ik, uh, ik loop hier met jou richting uitzicht. Ja, tussen alle radio- en televisiewagens door, helikopter die er uh, al aan zitten komen. Ja. En dat uitzicht, dat is hier wel heel erg uh, bijzonder. Bevolkt is het, dus de hoogste bergen kun je niet zien. Kom, gaan zitten. Zo. het is Had je in de gaten van tevoren dat je zo weinig van de koers kon volgen als je hier bent? Uh, um... Spannend hè, wat hier aan doen is. Ja, wat is hij aan het doen? Het filmen. Oh ja, we moeten zwaaien. Dat is dit moment. Okay. Nou, nu ja. dan. Nee. Oh. Ik knip ook. Uh, ja, ik heb, ik heb, ik heb uh, bij de ronde van Luxemburg mocht ik in de volgauto mee. Van uh, Shimano. Maar daar was, uh, ik, was ik zeer verheugd over. Maar ik ben uiteindelijk in slaap gevallen. omdat je gewoon Als je er middenin zit, dan volg je het niet. Nou had ik wel een vermoeden dat dat hier ook zo is. Daarom heb ik gisteren in een, in een Franse bar heb ik, uh, heb ik een, een groot deel van de wedstrijd gekeken. Wat heel leuk is om het in een Franse bar zonder al te veel toeristen te kijken. Als een Fransman wint. Ja, daarom. Dat was echt heel goed. Grote applaus. Maar inderdaad, nu, nee, je, je volgt er helemaal geen, uh, niets van. Maar goed, voor jouw blad is het ook helemaal niet interessant. Wat zoek je wel voor je blad? Wat, wat denk je? Want het is gewoon commercieel. Het ding wordt uitgegeven en moet verkocht worden. Er moeten advertenties ingezet worden. Dus mensen moeten het ook wel willen. Gaan lezen. Wat denk je waar mensen in geïnteresseerd zijn? Waar wij denken, waar wij ook in geïnteresseerd we houden het ook wel dicht bij onszelf. Waar wij geïnteresseerd in zijn en waar we denken... dat een hoop mensen ook geïnteresseerd in zijn, zijn de verhalen. Mooie, positieve uh, verhalen in het wielrennen. En het zijn er heel veel. En het hoeft niet altijd per se heel erg sportgerelateerd uh, te zijn. Meer randverschijnselen dan... Uh, Actualiteiten, nieuws, roddels, achterklappen, dat, dat, dat hoeven we niet. Verhalen. Ja. En komen die dan op op het moment dat je hier zo zit naast elkaar? Maar je kijkt me nauwelijks aan, je zit vooral naar voren te kijken. Komen dan de verhalen naar boven? De verhalen die je graag zou willen horen? Nou, het werkt wel om in zo'n uh, zo landschap te zitten. En de verhalen van de hele dag. Ik heb een hoop mensen gesproken vandaag. Fotografen en journalisten en uh, mensen van de crew en uh, ik hobbel overal een beetje langs... dan werkt het wel om, om het een beetje te kijken hoe het aan elkaar linkt... en hoe je dat kan vormen in verhalen en met wie je wil samenwerken. En uh, Ja, dat werkt. En dit beeld is eigenlijk het beeld van je blad daar in de verte. zijn de wielrenners daar waar het over gaat... Ja. maar uiteindelijk één stapje naar, naar links of naar rechts... en de uitzichten zijn het mooist. Ja, dit is het wel, denk ik. Dit is wel een hoop liefde, toch? Hier zie je de romantiek. Als je er middenin ziet, zie je hectiek vooral. Zie je daar die wolken? Echt een soort zee is het, hè? Ja, die hangt tussen twee bergen, denk ik. Maar ja, je ziet die bergen niet. Nee, geweldig. Het is wel een mooi fiets, hoor. Pot voor drie. Fiets je zelf? Ja. De fauste koppie. Ook een witte. Naar nou, de witte dame. Zijn grote liefde. Vond ik heel romantisch. Ik word er wel uh, rustig van in de kop. Dat is fijn. Het zouden meer mensen moeten doen. Gaan fietsen. <laughs> Jij wil ook gaan fietsen, toch? <laughs> het is fijn, ja. Ik word er, uh, ik word er wel lekker rustig van. Ja. Het zijn Fremke Hoogland tegen Joris van de Kerk. Of het blad, soigneur, verschijnt dit jaar twee keer. Volgend jaar moeten er vier soigneurs verschijnen. In Nijmegen zijn de wandelaars alweer onderweg. De laatste dag ook voor onze collega Dionne Staks. We gaan zo eens even horen hoe het er met haar voor staat. Eerste verkeersinformatie bij de AWB. John, John Ka. Hoe staat het voor? Nou, op dit moment is het heel lekker rustig: geen file te bekennen. En ik verwacht ook nauwelijks files. Misschien nog wat uh, drukte in de regio Amsterdam op de ring Amsterdam vanwege de afsluiting van de Eitunnel. Maar voor het rest zal het niet veel voorstellen. Pas in de loop van de ochtend verwachting wat meer drukte richting Nijmegen. Want er gaan natuurlijk heel veel mensen naar de intocht van de Vierdaagse. Met de ja, inderdaad, ja. En de grootste knelpunten zijn nou eigenlijk de A15, de A325 en dan de A50. Ja, en John, het vakantieverkeer, want volgens mij krijgt de afdeling Noord vandaag ja. ook vakantie. Ja, dat klopt inderdaad. Die gaan vandaag met vakantie. Dus het betekent wel wat drukte in de loop van de middag. Waarschijnlijk ook zeg maar, op de A1 richting de Veluwe. En ook natuurlijk op de A2 richting het Zuiden het Wat drukker zijn dan normaal. Nou, goed, daar moeten we dan op letten. Ja. Ik hoop jou gewoon niet meer te spreken deze uitzending. Oké okay, John. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. On regard sur ses primes, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée. I've seen that face before, Grace Jones was dat. Nederlandse Honkbalbond, die nam gisteren tijdens de Haarlemse Honkbalweek... officieel afscheid van drie internationals uit het team... dat vorig jaar wereldkampioen werd. Voor de aanvang van de wedstrijd tegen een Amerikaans talententeam... werden Sydney de Jong, Dirk van het Klooster en Rayleigh Legido in het zonnetje gezet. Routiniers Jees had al enige tijd geleden bekendgemaakt... hun interlandcarrière te zullen beëindigen. De bijdrage is van Ayot Kloosterboe. Uh, het is alweer uh, dik tien jaar geleden... Dat de basis gelegd werd voor het Nederlands team, wat vorig jaar zo geweldig gepresteerd heeft op het WK. En wat hier ook in Haalem op een geweldige manier onthaald is. Dat was het dan, hè? Ja, ja voor mij was het al een tijdje, was het het al. Maar ja, wel leuk dat, dat dit gedaan wordt door de bond. Uh, inmiddels zijn drie van die spelers die vanaf het begin eigenlijk aan de basis van dat team gestaan hebben gestopt. Wat heb jij een prijs omhoog getild? De jong. Ja, heel behoorlijk wat, ja. ja. Dat staat natuurlijk niet in jouw prijzenkast. Of heb je daar, heb je daar een herinnering aan? Hoe, hoe, hoe, hoe is dat tastbaar? Nou ja, je krijgt met, uh, medailles uh, vaak en uh, een paar persoonlijke prijsjes. En dat krijg je dan wel mee. En, uh, ja. Bij elkaar meer dan 660 in Interlands. Ik wil jullie aandacht en een heel groot applaus voor de Jong. Als ik hier naar kijk en ik zie al die jongens op het veld, uh, ja, keihard hun best doen. En maar ja, je weet, je kent die jongens allemaal, dus je weet een beetje wat de gesprekken zijn. Ja, en gewoon de wedstrijd zien en willen spelen, dat is wel moeilijk. Je hebt het mooi afgerond, 200 stuks. Noem er een zijn naar de finale. Mijn laatste wedstrijd, ik uh, denk dat iedereen die wel kent. Voelt het alsof toen pas echt uh, de erkenning kwam, nou, een beetje wel, maar dat komt ook een beetje door de, door de pers die toen op Schiphol aanwezig was. Ik denk dat, uh, dat de eer die we toen gekregen hebben, eigenlijk wel het meeste geweest is. Voor de Legito. Het is echt raar hoor. Uh, ja, je ziet gewoon al die jaren gewoon, uh, hier op de velgen staan met lens van Week. Voor deze grote publiek. Ja, het is echt een ander gevoel. Wat heeft het honkbal jou gebracht in het leven? Heel veel. Heel veel. Omdat je hebt het zelf gezien, al die jaren gespeeld. En ook voor het Nederlands team, twaalf jaar gespeeld. En ja, sinds klein. sinds klein zit ik onderin. En nu heb ik een stapje achteruit gegaan. Stoppen met het Nederlands team. En, ja, en zo zie je het. En we hebben drie, denk ik, hele mooie schilderijen. Voor, uh, voor jullie, voor de kinderen, voor de kleinkinderen later. Dan kan je het er nog eens over hebben als het gaat om de prestatie. Wat heeft het honkbal jou gebracht in het leven? Uh, dat is een moeilijke vraag. Uh, nou ja, gewoon uh, lol, genieten, uh, geluk. Toch wel een groot gedeelte ook. Uh, yeah. En hoe heeft Oranje daaraan bijgedragen? Ja, kijk, je mag voor je land uitkomen. En uh, heb ik Olympische spelers drie mee mogen maken. Nou, dat is gewoon hartstikke mooi. WK's, EK's. En ja, je mag je land vertegenwoordigen. En daar uh, nou, ben ik gewoon trots op. Helemaal goed, mannen. Hartstikke bedankt. Terug naar de plaats en uh, op naar de wedstrijd. Hartstikke goed. Dank jullie wel. En dat zei Dirk van het Klooster. Het nieuwe Nederlandse team overigens verloor die wedstrijd... tegen de Amerikaanse talenten met 1-0. En dan naar de Vierdaagse om zo'n acht minuten voor zeven. Want het was uh, nat, het was niet al te warm. Maar de Vierdaagse zit er bijna op, ook voor onze collega Dionne Starks. Dionne, de laatste dag. Gisteren was er een, een echte heuse etappe bij jullie. Um, hoe ging die? Hey, goedemorgen, Dirk. Ja, het ging wel lekker, hoor. Het was, uh, ja, het was alleen uh, een beetje nat, hè. Dat uh, was wel jammer. Maar die heuvels. Oh, die, nou ja, die heuvels, uh, dat, dat was al uh, prima, want toen regent het niet. Al moet ik zeggen dat ik wel mijn schenen nu voel, hè. Ik heb uh, lekkere strakke kuiten en mijn, uh, nou, mijn schenen, die, uh, ik hoop dat ze het vandaag nog houden, maar het uh, moet wel goed komen. Want je voelt maar vooral Engel je schenen die, uh, omdat je, laat we zeggen, tegen die heuvels een beetje afzet, zo, op een beetje vooruit ja, loopt? Ja, dat is het wel, ja. Je moet echt even klimmen en daarna, nou ja, het afdalen, denk ik. Ik denk dat het vooral daardoor komt. Dan uh, heb je toch uh, een beetje het idee dat je snel weer even die heuvels af moet en dan ga je al snel te snel lopen en dat is denk ik niet goed voor je schenen en dat, uh, dat merk ik nu wel. Ja, maar vandaag een vlakke etappe, hè? Ja, van ergens een hele vlakke etappe. En uh, vanaf uh, Kuik, dat is denk ik zo'n uh, 25 kilometer uh, hebben we er dan op zitten, dan, uh, dan uh, barst het feest wel los hier, hoor. Dus uh, nog even volhouden ja. en dan is het volop genieten. En hoe is het verder met de, met de voeten, de blaren? Ja, daar was ik gisteren wel bang voor, want na die heuvels uh, heb ik echt een enorme regenbui gehad. Het was uh, net alsof er een soort van stochdouche werd opengezet. En uh, nou ja, toen was er ook geen met meer aan. Ik merkte gewoon dat mijn voeten aan het zwemmen waren in mijn schoenen. En uh, mijn huid werd ook heel week, dus ik durfde na afloop ook niet zo heel goed die schoenen uit te trekken. Je hebt toch niet met die schoenen geslapen vannacht? Uh, uh, ja, nou ja, dat ging uiteindelijk wel goed. En ik keek gisteravond en het viel mee. Ik had één grote blaar op mijn uh, grote teen, Die zal weer lekker volgelopen. Dus uh, die voel ik vandaag wel. Maar verder uh, ben ik er goed van afgekomen. Ja. Nou, dan mag je in ieder geval naar het Blarenfestival na uh, afloop. Maar vandaag, ja, he, die, he? die laatste dag. Uh, want dat is voor de lopers altijd een hele bijzondere uh, dag. Staan er veel mensen aan de finish? voor jou? Ja, ja, aan de finish. En ook al uh, voor mij een kuit. Dus uh, 25 kilometer... Uh, als ik 25 kilometer erop heb zitten. Ja, dat is gewoon het leukste. Iedereen onthuilt je. En uh, als het goed is, krijg ik heel veel gladiolen. <lacht> ja, dat doe je toch een beetje voor, hè? Heerlijk, toch? De dood of de gladiolen, <lacht> dat is het toch? En volgend jaar gaan trainen, hè? Uh, nou ja, ik, ik had het er vanmorgen over. met. Uh, met oh, je de, denkt, uh, ik heb het een vrienden. keer ongetraind gedaan, dus ik kan het nog wel een keer ongetraind doen. Nou ja, weet je, ik heb hier en daar wel pijn. Maar als ik dan... Nou ja, als ik kijk naar alle moeite die je moet doen voor het trainen... dan denk ik misschien toch wel dat ik heel eigenwijs volgend jaar ook weer niet heb trainen. Ja. Wij hebben dit allemaal niet gehoord, Johan. He, succes nee, vandaag en veel plezier <laughs> met je gladiolen. Dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Gert Kluik. Op de breedste snelweg van Nederland mag straks misschien toch 130 km per uur worden gereden. Dat schrijft de Telegraaf. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam geldt nu een snelheidslimiet... van 100 km per uur tot ergernis van veel automobilisten. Die klaagden zo massaal over de in hun ogen te lage snelheid... dat minister Schultz van Infrastructuur nu overstag gaat. Ze gaat de Tweede Kamer voorstellen om de maximumsnelheid tussen 7 uur s'avonds en 6 uur s ochtends te verhogen... Na 130 kilometer per uur. Volgens schulds worden de geluidsnormen ook bij een hogere snelheid niet overschreden... en ook de milieuoverlast zou beperkt kunnen blijven... door bij Breukelen een extra scherm tegen luchtvervuiling te plaatsen, schrijft de Telegraaf. Het aantal woninginbraken stijgt, maar de politie weet steeds minder daders te pakken. Tot die conclusie komt het korps landelijke politiediensten. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Nog geen 7 van de jaarlijks 78.000 inbraken wordt opgehelderd. Vijf jaar geleden lag dat percentage nog boven de 10 en wie dan toch wordt gepakt voor een inbraak... komt meestal binnen drie maanden weer vrij. KLPD concludeert dat de strafmaat voor inbraken onvoldoende afschrikt. Zeker niet bij Oost-Europese dieven. Die zijn in de dadenstatistieken oververtegenwoordigd. Het Openbaar Ministerie wil nog niet op de bevindingen reageren, had dus het Nederlands Dagblad. En steeds meer Nederlanders gaan in het buitenland naar de tandarts. De AD schrijft dat Turkije de populairste bestemming is voor tandartsbezoekjes. De reden laat zich natuurlijk raden. We zijn Nederlanders, het is daar veel goedkoper. Volgens de AD gingen in de eerste zes maanden van dit jaar. enkele duizenden Nederlanders naar Turkije voor een tandartsbezoek. Bezoek. Volgens een reisbureau dat gespecialiseerd is in tandartsreizen... ben je in Turkije veel goedkoper uit voor een behandeling. Zelfs als je reiskosten meerekent. De inspectie voor de gezondheidszorg bevestigt de trend. Dat in het AD zegt de inspectie dat ook Hongarije als tandartsland in trek is. De Telegraaf schrijft dat de Rabobank een wondermiddel heeft ontdekt in de strijd tegen skimming. De bank zette vorige maand de mogelijkheid om buiten Europa te pinnen uit voor bijna alle wereldpassen. En dat leidde meteen tot 85 minder gevallen van skimming. En volgens de Rabobank daalde de schade als gevolg van skimming van 1,4 miljoen tot maar 200.000 euro. Vanwege het succes werkt ABN AMRO aan een soortgelijke maatregel, schrijft de Telegraaf. Amsterdam-Zuid. Oost, wil af van het achtervoegsel Zuidoost. Het bestuur van het stadsdeel vindt die toevoeging onpraktisch. Daar schrijft de Volkskrant over. Volgens het bestuur is de wens naar een andere naam geen imago-kwestie... maar een hele praktische, omdat Amsterdam Zuidoost losligt... van de rest van Amsterdam en dus ook de eigen naam heeft. Worden woningen in Zuidoost op zoeksites als Funda... niet gerubriceerd onder Amsterdam... En daar balen ze van bij het uh, stadsdeel, meldt de Volkskrant. Het van Zuidoost wil nu dat het besluit over de aparte naam wordt teruggedraaid. Zuidoost is gewoon Amsterdam, net als Noord en Zuid, zegt een wethouder. Er moeten uh, cao's komen die ramadan zijn, zegt CNV Jongeren in Spits. Want bijna 80 van de 300.000 werkende moslims in Nederland... kan zich tijdens de islamitische vaste maand minder goed concentreren... Ook zijn veel moslims vermoeid. Veel van hen hebben met hun werkgevers geen afspraken gemaakt... over werken tijdens de ramadan. Maar de meesten zouden dat wel graag doen. Zijn er veel jongeren, pleiten daarom voor duidelijke afspraken. Meer daarover zo dadelijk na de klok van 7 uur. Want dan gaan we praten met een bestuurslid van de bond. Dankjewel, Gert. Gert gaat het nieuws lezen op een uh, andere zender. Uh, dat staat er allemaal deze ochtend in de kranten. Wat gaan wij doen zo dadelijk na de klok van 7 uur? We gaan even naar Bram Vermeulen. Bram Vermeulen is namelijk, bevindt zich ter plekke langs de grens... tussen Syrië en Turkije. En kijkt hoeveel vluchtelingen daar de grens over komen. Over die Ramadan-CEO hebben we het uh, dus. En we gaan het ook hebben over de Tour. En er zijn bedreigingen rondom de Irakezen. Die hele groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Daar zijn problemen mee.